de 16-jarige Pakistanse Malala Yousafzai. Zij werd vorig jaar dan. Vermoedelijk heeft Malala de Nobelprijs niet gewonnen... omdat haar veiligheid daarmee in gevaar zou kunnen komen. Yassine Hari, de 22-jarige broer van kickbokser Badr Hari... heeft volgens het Openbaar Ministerie mijnheid gepleegd... in zijn verklaring over een vechtpartij in de Amsterdamse Club Air. Hij is in de rechtszaal aangehouden. Bader Hari had eerder aan het begin van de tweede dag van zijn proces... zijn excuses aangeboden aan zijn slachtoffers. Het bleef onduidelijk of dat een schuldbekentenis was. De zwaarste aanklacht tegen Hari is poging tot doodslag... voor de mishandeling van zakenman Koen Evering... tijdens het dancefeest Sensation White vorig jaar.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 En dan het weer vanuit het noordoosten en oost op steeds meer plaatsen regen. Vooral in de noordelijke helft blijft het lang regenen. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOM. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A10 Watergraasmeer Nieuwe Meer. Twee kilometer bij knooppunt Amstel. Na een ongeluk zijn twee rijstroken.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 weer. Het is een uh, speciale dag vandaag hoor. Hoe het komt, weet ik niet. Maar ik had een ingeving en officieel komt hij pas aanstaande maandag uit in Engeland. Dinsdag in Amerika. Maar ik heb hem nu al. En <laughs> al ah, niet officieel het album, maar ik heb wel alle nummers ervan. Dus wij kunnen vandaag uh, bij CFM ik denk toch wel als een van de eerste in première laten gaan het nieuwe album van Sir Paul McCartney. Ja, het spijt me, ik ben een fan van die man, dus waar ga ik dat ook doen? Gewoon. Ja, Waarom we helemaal draaien. Ik doe het wel gedurende het hele programma, doe er ook wel wat andere dingen tussendoor. He? Dat is misschien wel leuk. Verder hebben we natuurlijk om half één het weer. En om half twee met Joop van Ness. De agenda. Dus mocht u Paul McCartney-fan zijn, nou, dan moeten we er maar eens even lekker voor gaan zitten. Ik heb het album eventjes doorgeluisterd. En ik beloof u, het is fantastisch. U zult er, u zult er uh, sommige dingen heel erg aan moeten wennen. Ja, want hij is echt wel weer aardig aan het experimenteren geslagen. En... Het kan natuurlijk ook niet anders, omdat hij uh, gewerkt heeft met een aantal zeer vooraanstaande producers. Zoals bijvoorbeeld uh, Giles Martin, dat is de zoon van, uh, uh, van, uh, van George Martin, de, de producer van de Beatles. En dat is onder andere de man die ook het beroemde uh, Cirque du Soleil album uh, Love gemaakt heeft. Nou, dat was al een technisch hoogstandje. En die man die, uh, is dus ook hiermee bezig. Verder Paul Epsworth doet er aan mee. Mark Ronson die heeft onder andere ook met Amy Winehouse gewerkt. Um, Ethan Johns heeft een aantal stukken geproduceerd. Um, ja, dat zijn ze eigenlijk. Ja, dat zijn ze. Ja, dus die vier mensen en natuurlijk Paul McCartney zelf als executive producer. Uh, wie mee spelen, de meespelende muzikanten is dan vermeldt het lijstje nog niet. Maar ik uh, zou me toch sterk vergissen als dat niet de mensen ook zijn waar hij mee toert. En dat Paul McCartney goed is in het uh, voorbereiden van een nieuw album en vooral publiciteit zoeken... Dat, de wel dat hij gisteren heel onverwacht een concert gaf op Times Square in New York City. Ja dat Dat kun je zien op Facebook. Er staat een, een, een stukje van de, van de webcam die dus constant op Times Square staat. En daar kun je een stukje van zien. Dat is wel heel erg leuk. Dat je gewoon zo midden op Times Square met zijn bent, daar even een aantal stukken van de nieuwe CD ging spelen. Prachtig mooi. Als ik het kan vinden, laat ik u straks een klein stukje horen. Dus het is even Sir Paul McCartney dag vandaag hoor. Sorry. Wat ik ervan ga draaien, dat heet Save Us. Geproduceerd door Paul Epsworth. die, dus die uh, officieel pas maandag uitkomt. Ja, en wij van CFM hebben hem nu al. Ja, <laughs> goed hè. Um, Severs, het werd geproduceerd door Paul Epsworth. deze. We gaan verder met het tweede nummer. Ja, kan me niks schelen, doe het gewoon. Alligator, en dat is weer geproduceerd door uh, Mark Ranson. Oké. Okay. Rest my weary bones and have a conversation not too deep Everybody else busy doing better than me And I can see why it is They got someone setting them free Someone breaking the chains Someone letting them be We het naar de CFM Luncht, dames en heren. En, uh... ja. We hebben vandaag echt een première. Uh, ik denk dat we, nou, ik wil bijna, ik weet bijna zeker dat we een van de eerste zijn. Ik vond hem echt vanmorgen op internet, ik denk, oeh. Nou, eigenlijk nog geen half uur geleden vond ik hem. Dus dit is wel erg mooi. Dit nummer heet The Alligator. We uh, gaan dus over de nieuwe CD van Sir Paul McCartney. En uh, dat, uh, dat is een CD die officieel, dus aanstaande maandag, uitkomt in Engeland. En uh, de volgende dag, de dinsdag de 15e, in Amerika. En ik heb hem vandaag al. <laughs> Goed. Um, het, het is heel divers, dat mag ik ook vertellen. Het is heel divers. Er staan liedjes op waarin hij echt lekker aan het experimenteren is samen met zijn producers, ook met, met technische middelen. Maar ook gewoon het, het, de ouderwetse McCartney-liedjes, zeg maar, heel rustig, akoestisch en mooi, die staan er ook op. Maar dat hoort u allemaal vanzelf. Ja, dat hoort u allemaal vanzelf. On my way to work, I wrote I could see everything from the upper deck. People came and went, smoking cigarettes. I picked the packets up when the people... Ik ben er weer. Um, <laughs> Prachtig liedje. Um, het heet... Ja, moet ik even erbij pakken. Sorry. On My Way to Work heette dit liedje. En um, nummer drie van de nieuwe cd van Paul McCartney. Um, nieuw heet uh, de cd. En uh, dit nummer, wat u net hoorde, dat werd geproduceerd door Giles Martin. En Giles Martin, dat is de zoon van George Martin. Dat is de, de producer van alle Beatle platen. En uh, Giles Martin is ook vooral uh, erg bekend geworden... doordat hij uh, die prachtige plaat heeft gemaakt... die gebruikt werd bij een show van Cirque du Soleil. In, en die, die show die heette Love. En die was allemaal gebaseerd op Beaton muziek. En uh, de manier waarop dat in elkaar gezet is... dat bleek wel dat uh, meneer Giles er ook wel het nodige verstand van heeft. Goed. Ja, er zat nog een staartje aan vast. Uh, Queenie Eye. En dat is weer van Paul Epsworth as producer. Zeg maar er kwam de studio binnenlopen Ik denk, kijk eens even op internet. Ik zoek even uh, Paul McCartney en hap, daar was hij. <laughs> ja, dat, is, dat verwacht je toch niet. Het, het album is, uh, komt officieel maandag pas uit. Dit nummer heet. Uh, uh, nou, moet ik weer even kijken. Het is allemaal, voor mij ook allemaal nieuw hoor. Dit is allemaal, allemaal nieuw. Ik heb het ook nog nooit gehoord. Ja, ik heb net even doorgeluisterd. Dat wel. Queenie Eye. En dat werd uh, geproduceerd bij, uh, door, uh, door Paul Epsworth. Het volgende is uh, geproduceerd door Ethan Johns. En dat is nou weer typisch zo'n McCartney liedje. Ja, dit is echt gewoon weer zo'n typisch mooi McCartney liedje. Luister maar, Early Days. Zo. Heet het. They can't take it from me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 Shaw verwijzingen naar, uh, naar zo'n Beatle-tijd. En uh, dat kan, als je goed naar de tekst luistert, dan hoor je dat ook. Early Days heet het uh, prachtig liedje geproduceerd door Ethan... Even kijken, moet ik weer even kijken op mijn lijstje. Oh ja, Ethan Johns, dat wel. Geweldig. Um, ik vind het, het nu al een van de mooiste liedjes die erop staan. Maar oké, okay, wie ben ik? Niet waar. We gaan door met uh, nou ja, wat we al kennen, dat we, draaien we al een tijdje natuurlijk... Uh, wat hij, een nummer wat hij schreef voor uh, zijn vrouw, zijn derde vrouw, uh, Nancy Chevelle. Uh, daar zit een hele mooie regeling. The day you made my life a song of zoiets. Prachtig mooi. Uh, in ieder geval uh, uh, uh, uh, de nieuwe single, dus. Of de single, want hij is alweer er even uit. Paul McCartney, een nieuw titelsong van het album. Don't look at me.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 single dus, van Paul McCartney. ja, nieuw. Hij is alweer een paar weken. Maar er komt nu van het nieuwe album. En dat gaat hier vandaag lekker helemaal in première. En het kan me niks schelen, ik ga hem gewoon helemaal ga ik hem draaien. Helemaal. Van begin tot eind. Wat is er? Dat zit jij in zijn Alsof er weer geen andere muziek is. Nee. Vandaag niet, nee. Jij <lacht> moet We weer maar doen. Oh. Duidelijk wel. Uh, ben je gauw uitgepraat eigenlijk, hè? Nou, zie maar op. Dan kunnen ja. we gauw verder met Paul McCartney. Ten noorden van ons land ligt een uh, krachtig hoge drukgebied, Maar wij hebben nog steeds te maken met fronten verbonden aan een depressie. De bewolking heeft dan ook de overhand en er valt geruime tijd regen. De wind is matig uit het noordoosten en de temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of dertien. Vanavond en komende nacht is en blijft het bewolkt en de regen krijgt een buig karakter. Al met al een kleddernatte dag en nacht. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten en de temperatuur zakt naar een graad of tien. Morgen is het ook bewolkt en het regent nog steeds van tijd tot tijd. In de middag nemen de regenkansen wel wat af. Echt droog wordt het pas in de avond. De wind is niet meer dan zwak uit het zuiden tot zuidoosten... en de temperatuur wordt niet hoger dan een graad of elf. In de nacht na zondag is het droog met enkele opklaringen... en de wind is matig uit het zuiden tot zuidoosten... en de temperatuur daalt naar 6 graden. Zondag starten we de dag droog met flink wat zon. In de middag neemt de bewolking weer toe... en tegen de avond, hoe kan het ook anders, gaat het weer regenen. De wind is matig uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur stijgt naar maximaal 11 tot 12 graden. Na het weekend draait het maandag en dinsdag nog wat muien, maar de rest van de week lijkt het meest droog te blijven. Psst. Maar dat hoort je maandag. Oh, Nels nou profeet. Ja. Hey, de, rest van de, de rest van de week lijkt het droog te Ja, lijkt droog te worden, maar voorlopig zitten we vijf dagen in de narigheid. Kom op, zeg hallo. Het is herfst. Ja, kan me dat het schelen. Ja. Uh, het, nieuwe, uh, het nieuwe album van Paul McCartney brengt zomer in mijn leven. Toevallig. Het volgende. <laughs> uh, alsof er geen andere muziek is, zeggen. ze. Ja hoor, die is er wel. Maar nu even niet. Uh, nieuwe album van Sir Paul McCartney. En uh, daarvan nu het nummer dat geproduceerd werd door Giles Martin. En dat heet Appreciate. Mm. Dat zei ik al. Sommige nummers, daar zul je echt even aan moeten wennen. Want die zijn echt wel experimenteel. En uh, ja, dat, dat vind ik dan weer de kracht van deze man. Dat hij dat allemaal kan, gewoon. Uh, het, het feit natuurlijk ook dat hij vier top producers aan zich heeft gebonden... zorgt er ook voor dat het allemaal niet alle nummers hetzelfde klinken. Het, het, is, het is een enorme variëteit. En ik vind het gewoon, ja, het ene nummer dat ligt je wat meer dan het andere... Maar nou, dat maakt allemaal niet uit. Dit heet uh, Appreciate en dat werd geproduceerd door Giles Martin. Volgende nummer, dat heet Everybody Out There en uh, dat is ook van Giles. Ja, dat is ook van Giles. En dat heb ik hem uh, live hoor, Dat heb ik hem live horen spelen. Toevallig, uh, ja, ook weer via uh, Facebook en internet en via Paul McCartney kom krijg je dat allemaal binnen. Dat is wel leuk. Dus hier is hij, Everybody Out There, Paul McCartney. If you haven't got the time, I can give you some of mine There before the grace of God go you and I We're the brightest objects in the sky out there, dat was ook trouwens uh, de, de, de, zeg maar de titel van zijn laatste tournee die hij uh, maakte. Out there, ook al een, natuurlijk een kleine verwijzing naar wat er allemaal gebeurt. En ja, die marketing eromheen, uh, dat is wel goed verzorgd hoor, want je wordt al een maand ongeveer bestookt met, met berichten en uh, hoe uh, een beetje in de belangstelling te komen en publiciteit te genereren, dat uh, is McCartney niet vreemd, dat weet hij wel. Hij uh, heeft onder andere, van de week heeft hij een concert gegeven voor de... In de dat zal ik Kees van der wel leuk vinden. Voor de, bij de Frank Sinatra School of uh, Arts. Die ze heb je in, uh, in New York ergens. Uh, <laughs> en daar heeft hij een, een, een verrassingsconcert gegeven voor de studenten. En daar heeft hij ook uh, stukken van dit nieuwe album en een aantal oude stukken uh, gespeeld. En dat was erg leuk en dat is... Ja, geloof aanstaande maandag is dat te zien via uh, zo'n zo internetprovider, de naam niet noemen, omdat het Yahoo is. Ik heb dat niet, dus dan kan je dat ook niet, niet volgen. Maar dat zal waarschijnlijk ook wel ergens op Facebook terechtkomen, dat denk ik wel. Uh, en gisteren heeft hij dus geheel uh, onverwacht een concert gegeven midden op Times Square in uh, New York City. Waar hij dus ook een, een, een, een aantal stukken van deze nieuwe... Uh, plaat speelde. Goed, ik ga weer een nummer draaien. Dat, uh, ja, we draaien hem echt helemaal. We hebben nog vier stukken te gaan. Dus sorry als u er niet van houdt. Kan ik er ook niks aan doen. Maar uh, ik vond het wel belangrijk. Ik als McCartney-fan en uh, voor al mijn collega McCartney-fans draaien we gewoon nog we hem helemaal. Hosanna heet het volgende nummer. Dat is geproduceerd bij, bij uh, of door Ethan Jones. Uh, ja, Jones. Jones. Ik zeg Jones. Hoge Zijn er niet, maar dat vind ik altijd het knappe van, van Paul McCartney. Dat er altijd is hij wel ergens mee aan het experimenteren en klinkt het allemaal toch weer net even anders dan wat je zo al gewend bent. En uh, dit is ook weer zo'n een liedje. Ethan Jones produceerde het. Uh, uiteraard zijn alle stukken geschreven door Paul McCartney. En uh, er zijn, uh, dit is uh, wat ik hier heb, is wel denk ik de, de luxe editie want, editie. want er staat hier, staat hier iets op. Um, wat in de tracklist niet voorkomt. Maar dat hoort u straks allemaal. Want we gaan hem helemaal draaien. Ik kan me niks ja, gewoon nu. Jammer als je niet voor Paul McCartney had. heb je pech nu. <laughs> Oké. Okay. Um, het volgende nummer. Wat ik uh, ga laten horen van deze nieuwe cd. Uh, dat heet I Can Bet. En dat is weer geproduceerd door Giles Martin. I Can Bet. Paul McCartney. Listen to me. een uh, interview op, uh, op internet en uh, daar uh, vertelde Paul dat mensen tegen hem gezegd hebben we don't recognize you we, we herkennen je niet nee, dat is juist het leuke hij, hij is gewoon, dit is toch geen muziek voor een 71 jarige die man die is gewoon nog jong dat klinkt gewoon helemaal, helemaal vernieuwende en leuke dingen gebeuren er allemaal uh, Looking at Her but, uh, door, uh, geproduceerd door Giles Martin hier is hij weer we zijn er bijna doorheen. Maar uh, nog twee nummers te gaan. Looking at Her. If you ask her how it's done... She won't know. It's like trying to catch the sun... On the water. She tries to explain... And it happens again Everybody's looking at her She's got everybody Top. heel plotseling afgelopen. Het ja, is voor mij ook allemaal voor het eerst... dat ik het hoor. Oké, okay, um, hoe heet het nu weer opnieuw? Oh ja, even kijken. Dat, uh, <laughs> uh, I I Can Bet heette het... Oh nee, Looking at Her heette dit. Volgens het lijstje wat ik heb zou nu officieel... het laatste nummer moeten komen, maar... dat is niet zo, want ik heb er nog twee extra. Uh, die staan dus niet op het lijstje... Uh, wat ik hier heb, maar dat geeft allemaal niet. Uh, maar die bewaar ik even... tot na het nieuws. Want uh, uh, ja... Uh, we hebben niet zoveel tijd meer. Dus ik bewaas die twee even tot, tot na het nieuws. Vindt u wel goed, hè? Ja, vindt u wel. Dus ik doe even een pauzemuziekje. En dan gaan we na het nieuws. Van 1 uur doen we de laatste drie tracks van dit album. Van Paul McCartney. En dan denkt u, ja, dit herken ik ergens van. Ja. Brian Auger is dit. Hij organist. En de Trinity. Dat is hier van het Day in the Life van de Beatles. Past wel een beetje het sfeertje, toch? Ik ga even een broodje eten. En um, ik zie u zo weer. Aan de andere kant van het nieuws van 1 uur. Geen cabaret, want we gaan gewoon door met het nieuwe album van Paul McCartney. nog drie nummers te gaan.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 De organisatie voor het verbod op chemische wapens, OPCW... krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. De OPCW houdt toezicht op de naleving van het verdrag chemische wapens uit 1993. De internationale organisatie werd in 1997 opgericht en is gevestigd in Den Haag. Vrijwel alle landen zijn lid van de OPCW... en ook Syrië is sinds kort lid door druk van de internationale gemeenschap. De andere belangrijke kanshebber was de 16-jarige Pakistanse Malala Yousafzai. Zij werd vorig jaar in haar hoofd geschoten door de Taliban...